Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Over een uurtje lopen door het hele land evenementenorganisaties een protestmars. Dat doen ze onder het motto Unmute Us. De evenementenbranche vindt het oneerlijk dat tribunes in stadions of bij de Formule 1 wel vol mogen zitten. Maar dat meerdaagse festivals voorlopig verboden zijn. Wij vinden dat er sportevenementen moeten kunnen. Dus wij vinden het ook gewoon goed om te zien wat er op die tribunes gebeurt. En we vinden het ook goed dat er een Formule 1 is. Alleen, wij vinden dat wij ook onze evenementen moeten kunnen organiseren. Ze willen dat het kabinet met een duidelijk plan komt. Zelf denken ze dat vanaf 1 september evenementen zoals festivals weer kunnen. Tientallen jongeren hebben gisteravond de kermis in Almere bestormd. Vanwege corona mochten er maar beperkt aantal bezoekers de kermis op. De bol werd halverwege de avond afgesloten omdat het terrein vol was. Een groep van honderd jongeren probeerde alsnog binnen te komen. Er ontstonden meerdere opstootjes en vechtpartijen. Vanwege de chaos ging de kermis anderhalf uur eerder dicht. Namaak Rolexen of neppe Gucci-tassen zijn ineens een stuk populairder. De douane heeft vorig jaar zo'n 850.000 namaakartikelen onderschept. In 2018 was dat nog maar de helft. Komt door corona, denken ze. We zijn daardoor veel meer online gaan shoppen en dus werden ook de namakers vaker gekocht. En zet je telefoon even op stil. Die boodschap had de Duitse bondskanselier niet helemaal meegekregen toen ze op bezoek was bij de Russische president Poetin. Uh, uh, met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 Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 van Diemen naar Alkmaar staat bij meer een file van 2 kilometer. En de vertraging is daar 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Balkon, hing een oude trouwjapon Nog slechts een schim van wat ze was toen ze de tijd begon Maar ze deed nog steeds koket Tegen een valkenpotjeket Die daar was opgehangen aan het spijl van een ijzerbed Daar wou geen mens toen nog een stijver meer vergeven Maar daar kon Doris toch nog een poosie goed van leven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 Zijn juiste trekvogels met achter de tralies en muren... en als laatste zojuiste Doris met de lompen en een oude metalen. Ja, Tom Manders. februari 1972, kreeg hij een auto-ongeluk. In het ziekenhuis werd geconstateerd dat hij kanker had. En drie weken later stierf Manners aan een hartaanval...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 Is het plekje waar mijn leven begon. Los van al dat stadsgefriemol, boven al dat aardsgedoe, klinkt het liedje van de duiven. Dat is voor geen geld te koop, al boot je een ton voor mijn duivenbladje in de zon.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 Geen vrouw ter wereld eet zo uit jou.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 Liefde bereidt onontbeerlijk maar heerlijk geurig kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar. Kant. Het wachtte nog steeds op een kroning. Het was voor hun beide het dierbaarste pand. Het mooiste geschenk in hun woning. Een wiegje zo mooi in een sierlijke toon.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 Er wordt genomen en veel gegeven soms kun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 Eenmaal groot is geworden. De deur voor je kinderen open Eenmaal van vroege plaat het berond En dan zijn ze ook laat weggelopen Ze blijven fantastisch Kwaadheid de woning. En zijn houding wordt hard en hard stil. Maar na jaren zoekt hij als ze zwerven: weer de weg naar zijn afdeling.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 Corrie Brokken wordt er nu met Amsterdam. Als jij.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 25 jaar komen wij met onze kinderen voor feest bij elkaar als het gehouden een paar. Over 25 jaar. Feest bij elkaar als het gehouden paar over 25 jaar. Over 25 jaar. Doeef de van.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 Natuurlijk Nederlandse zanger van het levenslied. Nu hoort het nu met het kan morgen wel over zijn. Wees u nog een fijn weekend, fijne week. Tot volgende week. Ik zeg tot ziens. Amor.